Uh, ik zet een kast voor de deur, maar kan nooit weten. Oh. De zwarte bergen zijn een vreemd gebied... en als doortrekkend reiziger moet men op alles voorbereid zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. <tuss musique> Weet je wat, ga jij maar veilig in het bed liggen, dan slaap ik wel op de vloer eronder. Hmm. Huh? Om de eerste avond op te vangen. De volgende morgen rees de zon waterig boven de nevels uit...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 daar woorden van deze strekking niet opwekkend zijn, versommerde het monster meer en meer. En toen het de jaren des onderscheids bereikt had, was het een echte grauwe razer geworden. Een gruwel! Een domme leider! Dat leek wel een halfsleek, wat er toch door had. Een krote koker! Een akelig gebouw.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 Waar ben ik? Opgij! Wat, wat, wat is er gebeurd? Ik moren heb ik gebogen! Opgekrikte krummel! Kruatenkoker! Kruatenkoker! Pijngrubbel! Pijngrubbel! Hier, hier, hier hoor ik niet! Tom ja. waar, waar, waar ben je? Uh, hier, hier. Kom, kom gauw. We, ja. moeten, we moeten weg. Ah, pijngrubbel!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 deze aftocht mist iedere waardigheid. Voor een heer zijn deze scheldwoorden onverdraaglijk.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 Huil niet meer. Je hebt een moeilijke jeugd gehad en je hebt nooit liefde gekend. Arm schepsel. Dat gaat nu anders worden. Ik ben een heer voor wie geld geen rol speelt. Met zachtheid en begrip zal ik je tot een nuttig lid van de maatschappij maken. Toppelaar! ook. Wat gaat u nu doen? Wat wilt u met dat afschuwelijke ventje? Herstellen wat ik bedorven heb.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 ik zal nu de bagage eerst even naar binnen brengen, als u mij toestaat. Maar, uh, pas op! Laat de bagage maar even liggen, Joost. Heer Oli's razer zit er bovenop en ik weet niet wat hij ermee wil doen. Dat weet ik wel, jongenheer. Alles heeft hier in huis zijn vaste plaats en die ken ik beter dan heer Ollie weer, als ik zo vrij mag zijn. Ah! Ja! Ja! Oh, heb je je pijn gedaan?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 Voor de beledigingen die je mij hebt doen toevoegen. Daarvoor zult geboeten. Uh, uh, uh, een, een duel? Uh, maar, maar het is allemaal een misverstand, Marquis. Werkelijk. Ik heb u niets doen toevoegen. Die kraai voegt uit zichzelf. Uh, uh, een razertje voegt mee, als u begrijpt wat ik bedoel. I ik, ik heb dat niet in de hand. Parbleu, Spaar me uw laffe uitvluchten. Nou. Voor een duel zijt trouwens te plat. Een gepaste kasteiding is hier meer op zijn plaats. Leopold? Oh, oh, oh. Help! Joost! Topoes, help! Dat zijn woestelingen die, die mij leed willen doen. Nog meer leed? Dat is niet mogelijk met u wel De maat is vol. Heer, heer Olivier heeft belet. Wat ik... Hier. Het zal een les zijn voor de onbehouden rekel. Vidonk, het gaat toch stuitend toe. Ik hoop toch dat mijn lakijen het niet te bond maken. Een gepaste kasteiding is op zijn plaats, maar dat gewone valk pleegt er dikwijls een divertissement. Vidonk!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 Herstelt uw erreur en begeeft u opnieuw naar binnen. Wij kunnen dit pand niet verlaten zonder dat mijn eer hersteld is. Ja, Opgekraamde halfsleet. Rijpelaar. Ach, bleu. Tegen zoveel platgeweld is geen verfijning opgewassen. Ik moet mij op andere maatregelen bezinnen. Zwamdraad. Uitgetrokken zwamdraad.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 Der Bestudierung von beiden ordentlichen Lebensformen ist meine Spezialität. Hm. Welche Art von Monstrum sucht ihr?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 Voortlight aan woede aanvallen? No, ooit Uitzicht dat. Wat doet het voor boos aardig? Wat is er gebeurd? Het is de gouden rare. Het zat in die kist. Doe nou wat! Ik kan niet opstaan met al die kussens. Er zitten ijzeren smeren in mijn mond! Oh, de grauwe gazer is weer bezig geweest. Dat zeg ik toch? Help me deze kooi, toch, poes! Zo, dat kooi, hoe dan? Ja, dat is vervelend. Probeer dat schermmasker voorzichtig om te draaien, heer Olly, dan gaat het vanzelf wel af. Ik ben nu net met de kraai bezig voor het temmen van het monster, ziet u? Gelukkig gewenst Dit is eerst een monstrum Gans, zakken, lood, wat? Ik ga sofort een onderzoeking maken Oh, uh, ja Help me eerst uit deze kooi, professor Je kan niet kijken en niet praten Ja, ja, wunderbaar Ik weet dan wat er ongetomen is Het is door deze deur gespringt Ik volg het voort Joost, Joost Roept u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 Professor, u steekt met uw hoofd door het kelderraam. Wat is er gebeurd? Uh, het monster. Heeft het monster u bezeerd? Paul, de monster is jou een, een ongeplichte knaap. Hij heeft oh. mij aangevat en door de gieter geworpen. Tans oh. ben ik uitgezet aan zijn luimen. Help mij, bid ik u. Vlug, heer uh, We moeten hem naar buiten trekken uh, voordat er nog meer gebeurt. Ja.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 Ik geloof dat heer Olivier het reeds in oogschouw neemt, als ik me zo mag uitdrukken. Uw bezoek komt een weinig ongelegen. Het huis is nog niet maar... geheel aan kant, daar ik herhaaldelijk onder de voet gelopen ben. Hmm. Wanneer u mij toestaat. Ik bedoel... Aan uw ijver ligt het niet. Maar wij hebben de indruk dat hier een ontspoerde jongere onderdak gevonden heeft. Die ja. vorming behoeft. Hm -hm. Bedoelt u dat u de razer komt halen?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 Zo had ik het nog niet bekeken. Daarom moet de kraai anders leren praten. Ja. Want de gazer luistert alleen maar naar dit beest. Voor alle anderen is hij bang. Bang en eenzaam in een duistere ruïne. Ja. O, hou op, jonge vriend. Ja. Het gemoed loopt me over. Ja. Ik, ik, ja. Moet ik, ik, ik moet gaan. Reklaars! op, Oh, wat wordt er toch veel geleden...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 Maar wat ik wil weten, is dit is de levensvorm in een persoon of is hij in een monstrum? Een aardige vraag. Ah. Personen zijn altijd monsters wanneer zij niet begrepen worden. Hmm. Luister maar. Zijn gepraat duidt op liefdeloze behandeling in het ouderlijk huis. Oh. Ach ja. Enkele woorden zijn genoeg om een geheel verhaal te ontvouwen...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 bracht heer Olly tot het uiterste. Laat los! Doorgeschoten klokken, ze! Hij wordt al rustiger. Laat Doorgeschoten los! Doorgeschoten klokken! Huh? Huh? Huh? Schuil kop! Ralf, oh, sleep! Stil, maar... My... Dat begrijpen we begrijpen ja. je. Ach, ding. Ik ken de ongehoorlijk kracht des monsters. Het is ja ganz opgerecht. En dan gaat iets schrikkelijks gebeuren. Een ah! ah! doorgeblazen dooghaat. Ah! Ben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 Ik poog licht te brengen in dit verwarde brein. En jij komt maar met een torbele figuur aan die van puin en duisternis houdt. Daar heb je dat al. De hoofdschakeler is omgedraaid. Oh, dat heeft die jas gedaan, denk ik. Ik slecht! Zow... slecht. Oh. Doorgeslagen licht. <truimert> Oké.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 Ik heb het wel gezegd, heer Olly. U kunt tegen zielknijper niets beginnen. We hadden beter... Ah, wat? Er is niets misgegaan. Mijn list heeft heel goed gewerkt, jonge vriend. Onthoud dat. Hm? De dokter is te midden van zijn verplegers uit de kliniek geworpen. Hm? En dat was een mooi gezicht. De maan was juist vol, als u begrijpt wat ik bedoel. Hm. Het lijkt me nogal ruw. Daar krijgt u last mee. Houd je aanmerkingen voor je. Mijn list is geslaagd en het monster is bevrijd. Hm.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 ben je een erkende kliniek binnengedrongen. Goh, niet waar. Mijn voorwensels waren niet vals. Misschien slim, maar vals zijn wij bommel niet. Dat laat ik mij niet zeggen, Wat jij, Tom Boes. Voorwensels dus. Je hebt de hand gehad in de ontsnapping van een minderjarige... die ter beschikking was gesteld. Je bent medeplichtig aan daden van geweld. Uit! Ik ga je opschrijven. Hoe is je naam? Ik heb al gezegd dat u last zou krijgen. Last? Dat is een te zwak woord.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 Begrepen? Lieve razer. Ja. Prettig thuis. Hm. Thuis is fijn. Mooi weertje. Ja. Lekkere thee. Gezellig. Hm. Gezellig. Niet lang daarna streek de oude kraai neer op een afgebrokkeld vensterkozijn van de oude gevangenis ah, ah. en keek verrast naar beneden. Ah. Daar stond de grauwe razer in de schemering van de bouwval tussen de brokstukken kra kra kra krotte mooi licht krotte zoet ah zoeterazen, te rasen licht krotte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 Ik dacht, het heeft een monster in de vuist schrik. Maar ach, het is de bommel. Hoe maakt u het? Oh, slecht. U, u moest zich schamen. Is dit de wetenschappelijke manier om een monster te vangen? Dit wordt niet. Oh, houd me tegen. Laat me eruit, bedoel ik. Ten slotte gaat het erom de glauwe raas te vinden en een bruikbare burger van hem te maken. En dat schijnt iedereen te vergeten. Lekker thuis. Ah. Mooi krothuis.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 Broeder, houd uw spuitje klaar Lekker thuis Hij gaat aanvallen Oostwest, Thuis best Mooi kroon thuis Braw De wachte inborst breekt baan Gans aan Moeder Een tas thee zal smaken Met een weinig citroen, Bid ik Pas toch op Citroen, lekker. Lekker citroen. Lekker citroen. Lekker thee. Lekker thee. Uh. Mooi krothuis. Hier grijpt iets eigenaardigs plaats. Broeders, haal met de grootste spoed hulp. Ah, lekker. Uh. Wij kunnen dit niet alleen aan. Ik sta voor een fenomeen dat het ergste doet vermoeden. Uh. Deze zachtmoedigheid is een preambule tot een volledige razende frenesie. Rept u, broeders. Wij, Wij reppen ons, ons, dokter. dokter.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 Maak geen onverwachte bewegingen waar het monster van zou kunnen schrikken. U stoort de wetenschap. Ja. Er heeft een omwenteling in dit ventje plaatsgevonden. Het begint te communiceren en wij observeren hem. Het verstaat onze spraak. Een monster omdat spraak verstaat, kan gans wonderbaar omgesteld worden. Spraak. Hoe is spraak? Ja. Lieve razer, heer van Stout.